Deel 20. Eerst spoken zien en dan erven. Maar meneer Flywiel en zijn assistent Ravelli zijn niet in de stad. Nee. Nee, nou, uh, ze zijn op het platteland momenteel. Nee, nee, op een voettocht in verband met de gezondheid van de heer Flywiel. Ja. Ja, ik zal zeggen dat u heeft gebeld hoor. Zal ik dan even uw naam noteren? Ja, hoe zegt u Nou, vooruit, Ravelli. Beetje doorlopen gaan! Uh, ik ben Marco Polo niet! Nou we zijn bij de boerderij. Ho oh, oh. ho! Hey, hé hey. hé! Kijk eens door het keukenraam. Ja. Allemaal lekkere vlaaien. Hé hey, baas, we bellen aan en we vragen we de boerin of we een paar stukjes kunnen krijgen. Ja ja, maar je kent die boerin toch helemaal niet? Wel. Het is toch te gek jongen bij een wild vreemde te gaan staan bedelen om een paar stukjes vlaaien? Ja, je hebt gelijk baas, maar wat dan? Het raam open zien te krijgen en een paar van die vlaaien snijden. Jee, dat ruimt ook nog. Stelen samen met u is net de kunstenbaas. baas. Maar eh, wat doet u dan intussen? Ik ga op de uitkijk staan. En als de onraad is, dan zien we elkaar in het volgende dorp. Ja, dat is goed, baas. Dan probeer ik of ik dat raam open kan krijgen. Maar dat is een herrie, man. Die arme boerin, die slikt zich een ongeluk. Uh. Zo, baas, die is binnen. Baas, baas, helpen we naar buiten! Er zit een grote herdershond in de keuken! En stel je de jaren, die. Blaffende honden bijten niet! Ja, maar je hoort dat het streng nou niet meer bijt! Baas, au! Au! Wat is we gebeurd hier, allemaal? er maar allemaal stallen! Oh, wij, wij zijn van het jeugdtheater Olleke Bolleke! Ja! Olleke -Bolleke. Ja, en we repeteren Hans en Griesje, mevrouw! Grietje, die zei net nog... ...oh kijk eens Hans, wat een heerlijk flaaie huisje. Praat ik echt zo gek, baas? Stil, En nou was u dus de heks, hè? En dan zegt u... knuisje, wie zit er aan mijn huisje? Baas... Baas, misschien ben ik toch maar beter Sneeuwwitje en de zeven geitjes, hè? Dat ik dus overal stukken vlaai op de grond liet vallen... om de weg naar huis terug te vinden. Ja, dat was die Sneeuwwitje en dat was klein duimpje. Ja, en dat hier is Tarzan. En die was ook een... Hé, hé, hé. Komt, dan? Ja, ja, en dan was ik de gelaarste kat... en dan gaf ik je hond een schop... en dan deed ik allemaal stenen in zijn buik. Oh mevrouw, wat heeft u een mooie ogen. Ja, maar luister eens. Oh grootmoeder, wat heeft u een mooie stem. Dan kan ze beter zeggen... Daar is aan het Ja, nou, maar uh, wat, wat, wat wilde je nou eigenlijk, hè? Nou, we hebben ontzettende honger, mevrouw. Zou u ons wat van uw overheerlijke gebak willen geven? Gebak? Is brood voor een wedelaar die geworden niet goed genoeg meer? Normaal gesproken wel, lieve mevrouw, maar ik ben vandaag jarig, ziet u? Och, nou, nou, vooruit maar, omdat je jarig zit. Je hebt geen lekker stukje reisken voor reis te vlaaien. Hé, hey, maar mevrouwtje, wat zijn de kaarsjes? De kaarsjes? De brutaliteit! Oh. Gij zouden er wat te schamen, alleen om dat gebedel om een stukje vlaag. Ja, we moeten er wel om vragen, mevrouw. De vorige keer hebben we het zomaar gepakt om te werden we gearresteerd. Nou, het spijt, me, maar meer krijgt er niet. Ik had zelf al moeite genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen. Zo breed had ik het ook niet. Nou, dat valt wel mee, vind ik, hè. Als u nog even flink de adem inhoudt, dan zal ik de eindjes wel even voor u aan elkaar knopen. Dag, dag, dag! Dag, dag, dan. Laat me, dames, we zoeken wel een ander adres om te overnachten. Kom op, Ravelli, op naar het volgende dorp. Voor het weet is donker. Hé, hé, hé, daar komt iemand op een kar aan, baas. Misschien kan die ons vertellen of hier in de buurt een hotelletje is. Nou, ik zal eens met hem praten. Jeeho, hé! Hey. Ja, zeg. man, Weet u toevallig in deze dreven een plek waar wij ons zouden kunnen laven, spijzeren... en ons in Morfuis armen zouden kunnen nedervleien? He? Ja, baas, dat vind ik ook. Ga jij maar draven en spijpelen dan kan ik wel met die moordvuister armen. Ravelli, ik informeer alleen maar bij deze man of hij je plek weet waar we kunnen slapen en eten. Ja, maar ze moeten er ook vlaai hebben. Ja, dan moet je in witswil zien. Maar het is ook stit. dus je dorp zal wel vol zitten met seizoenarbeijers. Ja, en dan is er natuurlijk nog heuze krikstom... Maar ik denk niet dat je daar slapen wil. Daar wordt namelijk een geest Oh, dan nemen we wel mee. Chips? Ja, dat deelt zo lekker uit, baas. niet de man zei geest, niet feest. Oh. Kijk, de gemeenteraad van Witswiel zou het heel fijn vinden als er weer eens iemand gaat slapen. Als het ware om te bewijzen dat het landhoes niet behext is, zal ik maar zeggen. Zo'n spoekhoes in de buurt is niet goed voor het toerisme. Daarom hebben ze een prijs van 100 dollar uitgeloofd... voor iedereen die door durft te gaan slapen. Maar ja, ah, niemand durft. 100 dollar, alleen om daar even een paar uurtjes te gaan leren snurken. Hé, hey, baas, die baan nemen we, hè? Ja, maar het is niet zo gemakkelijk als je denkt, hoor. Iedereen die het al eerder geprobeerd heeft is de volgende morgen morsdoet aangetroffen. Nou, dat geval zullen we ons die honderd dollar van tevoren laten uitbetalen, Ravelli. Zeg, goede landsman, waar vinden we huizen Kreksten? Ja, zal ik zeggen, dan moet je naar het dorp gaan. Durp. En naar de burgemeester vragen. Maar hij zal het sowieso sterk afrooien. Hé, hey, en uh, waar is dat dorp, dat is veel. Uh, gewoon de liever vulgen, ken niet meer. En dan kom je in de hoofdstraat. En dan woont de burgemeester in het hoes naast de kerk van Maria altijd durende bestand. En die kerk herkennen ze sowieso, want bij de laatste sturm is de torenspiet eraf geworden. Het is naast nou de kerk zonder torenspiet? Ja. ja, zonder torenspiet. Maar nou moet ik verder, want ik ben op weg naar de Vierarts. Ik heb een ziek varken op mijn wagen liggen. Een ziek vark is ja. Zielig. En hoe is het met de rest van de familie? hé. Hey. Hey, waar jij je moppen nou tot we bij dat spook hè? Maar misschien lacht hij zich wel dood. No, dan ga ik maar Ja, hier. tot ziens, hoor. Ja, tot kiek. Tot jij, kijk eens. Ik kan het niet tegen jou, ik kan het tegen je varken. Oh, nou, kom maar mee, meidje, Elsa. We gaan weer verder. Ja. <lacht> Als fractieleden van belang acht ik het mijn plicht, meneer de burgemeester, u erop te wijzen dat uw houding ten opzichte van huizen Plexton niet juist is. Wij vinden dat de mensen daar moeten gaan slapen. Ja, ja, maar je kunt het leven van twee mannen toch maar niet zo in de waag stellen. Ja, ja, ja. Wij is zo langzamerhand uitgepraat, meneer de burgemeester. Een spookhuis in deze moderne tijd is een schande voor onze gemeente. De gemeenteraad heeft 100 dollar uitgetrokken voor een ieder die daar vrijwillig wil gaan slapen. Wel aan. De heren Fleiwiel en Ravelli hebben zich aangemeld. Wij wensen ons aan onze belofte te houden. Ja, ja, ja, dat moet het maar zijn. Als u maar weet dat ik geen enkele verantwoording ben te dragen. Meneer Fleiwiel, meneer Ravelli, ik hoop dat u een goede verzekering hebt. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, maar daar heb je niks van, hè. Mijn broer sloot een ongevallenverzekering af en precies twee dagen later kreeg hij reed. Ja, goede opmerking, Ravelli. Zodra we terug zijn op kantoor. Dan zullen we een eis van een schadeclaim indienen. Mijn broer wil helemaal geen schade meer claimen, baas. Hij had na dat ongeluk al schade genoeg. Hé, hey, hoor ik nou muziek? Ah ja, ja, heren. Mijn dorpsgenoten hebben gehoord dat u zo even bent om toch in huis de te gaan slapen. Ja, ja, ja. En nu willen ze graag een laatste blik op u werpen, ja. Weet u overigens dat onze harmonieorkest een van de betere uit de beide omtrekken is? Zo niet de beste. Geweldige muziek, hè, meneer Flaibir? Ja, ja. Wat zegt u, burgemeester? Dat ja, dit waarschijnlijk het beste orkest is uit de hele staat. Wat gaat? Dit orkest? Oh, gaat goed! goed ja, praat, goed, ja ja. ja, ja, ja. Sommige solisten zijn de beste van het hele land. Ja, zo ja, ja, ja, ja, U moet toch wat harder praten, hoor. Dat orkest maakt zo erg, ik kan geen woord verstaan. Op naar het balkon, heren. De menigte wil u zien. Hier. Meneer de Borger, Hallo. Hallo. Hallo, meneer de ah, Nou ja, met pijn in het hart stel ik u voor aan twee dappere borsten... ...die zogezegd hun nek gaan uitsteken. Ja, ja, ja. Meneer Belly, wilt u nog een woordje spreken, ja? Zeker ja, gang, ja, ja. Ik heb het al gezegd, ik zei zeker. Oh ja, ja, ja. Misschien is de heer Flyby wat minder bescheiden, ja. Graag, dames en heren, als ik u zo beneden op straat zie staan. met die lege blik in de ogen. en zo'n onnozel trekkie om de mond, dan doet me dat denk aan een mop. Hahaha, <lacht> wat een geweldige mop. Wat een de Faivie, ja. Maar hij heeft weer toch niks aan, hij is namelijk niet schuin. Ja, wat ja. Oh, ja. Straks ga ik dus slapen in de Kreksten. Een flywiel zoekt namelijk altijd het avontuur. Ik zie me nog rondrijden in mijn autootje, dwars door de woestijn. Geen eten, geen drinken en de weg kwijt. Ja, ja, ja, ja. Plotseling zie ik voor mij in het zand een zebra. Ik ren, maar net op het laatste moment steekt er een kameel over. Ja, ja. Ik, ik, ik vlieg dus over de kop. Oh, ja. Heel mijn auto in de soep. Ik kraap die kop waar ik overgevlogen was uit het zand en doe die soep erin, hè. Inmiddels vliegt mijn auto in de brand, dus ik zet die kop met soep op het vuur en leef ze nog langer oh. gelukkig. Oh. Ja, ja, ja, meneer wie ja, ik, ik moet voor de onderdrieken. Er is een meneer voor u en voor meneer Gravelli. <slacht> Ik begin meteen, meneer Ravelli. Ik wil u even opmeten. Dan is morgen vroeg alles klaar. hè? Dat is 1,70 meter ja. Bij 60 centimeter. Bij papa 35. Heel goed, meneer Ravelli. Standaard maatje, die heb ik in voorraad. Aardige baas, we krijgen nieuwe pakken aangemeten. Gastvrij dorp, zeg luister eens, vreemdeling. He, wat voor materiaal had je eigenlijk in gedachten? Een wit pijnhout met zilveren schroeven en handgrepen. <lacht> Net als die andere slachtoffers uh, hebben gekregen. <lacht> een, eikenhou een eikenhouten jas? Ik geloof dat ik me niet meer zo goed voel, baas. Onzin, Gevelli! Ze proberen ons alleen maar bang te maken. Nou, daar mogen we dan mee stoppen. Ik ben bang, bangzat. Heer heer, dat wordt laat. Als u nog steeds van plan bent in huizen krexen te gaan slapen, dan zal ik weer nu heenrijden. Stapt u maar in mijn automobiel, ja, ja, ja. Lekker autootje. Hé, hey, burgervaart. Oh, ja, dat vindt iedereen. Hij is er ook al drie keer gestolen, ja, ja, ja. En oh, oh, oh, ja. wie heeft er dan de eerste twee keer Ah, ja. oh, Kijk eens naar links, heren. De witch viel golf aan. De mooiste uit de hele omtrek. Ja, ja. Ah, golf, ja, ben ik goed in. O oh, ja, ja, ja. Wat, wat is uw handicap? Zijn gezicht. Maar hij golft helemaal niet goed hoor. Dat komt het omdat niemand tegen hem wil spelen. Oh, oh kijk, voor u ligt Huizen ja. Blijft u erbij om onder dat verschrikkelijke dag te gaan slapen? Ja. Ja, wat is het dan los met dat dak? Ligt oh, het zo? Hoe spoelt al meer dan honderd jaar in dat huis? Direct nadat Robert Krijksten zijn vrouw en zes kinderen op gruwelijke wijze had omgebracht en zelf wordt dat gepleegd. En wie had je het eerst om zijn gevolpen? Zijn vrouw op, uh, uh, uh, vrouw op uh, uh, uh, zichzelf? De geest van zijn ik doelt door dat huis. En iedere nacht om drie uur komt hij te volkijn. En doet iedereen die zijn eeuwige onkens nog verder komt verstoren. Ja, dat is nou eenmaal zijn apparatie. Ja. Oh, maar dan ja, moet je ja, mij ja. horen over mijn operatie. Oh. Maar, Hallo, oh, nou gaan jullie je leven riskeren voor 100 dollar en schijntje, ja, ja. Oh, maar we houden de hele nacht het grote licht aan, hoor. Oh, nou ik ben niet zo dapper als u. Ik durf niet verder. Ik ga u hier verlaten. Ah, ah, nog één ding hier. <lacht> Moet u stoffelijke resten nog naar een bepaald adres? Nou, stuurt de mijne maar per adres, mis Dimpel. Oh, oh, hou het mijne maar hier, hoor. Ik kom in de loop van volgende week wel even langs om het op te halen. Heere, oh, ja, ja, ja. heere, veel succes. Hier is de sleutel. En als u er morgen levend weer uitkomt, dan zullen me dat zeer verbazen. Ja, ja, ja. <lacht> Heel, heel, heel, heel. Enk sfeertje hoor, baas. Ik, ik voel me net als die sleutel die de burgemeester ons gegeven heeft. Een loper. <tie> <tie> baas, wat is dat voor geluid? Een beetje wind, Gavelli, Daar ben jij toch niet bang voor, ja? Kom op. Ik maak de deur open. Hoos, uit de bak. Ik ik vind het allemaal me niet, Paas. Tavellie! Dit is toch geen moment om te gaan pokeren? Doe die dobbelstenen terug in de beker. Uh, dat zijn geen dobbelstenen baas, dat zijn mijn knieën. Ah, ik ben hartstikke baas. Onzin, je moet gewoon een paar keer tegen jezelf zeggen, het laat me koud, het laat me koud, het laat me koud. Het laat me koud, het laat me koud, het laat me koud. Oh, oh, oh, baas. Ik ik heb het zo koud. Gravelli, wat heb je? Voer housbaas. Ravelli. Ravelli. Je moet wakker worden. Hey. Ah, wat he? Hoor je die herrie? Ik denk dat het de spook er is. Ja, vraag hem over nu nog eens langs te komen. Ik bars van de slaapbaas. Ja. ja, maar je hoort die kettingen toch wel, Ravelli. Luister dan. Hoor je het? Spook! Hoewel, ik had natuurlijk ook een gevangenisboef zijn hè, die zijn boeien heeft doorgezaagd en ontsnapt is. Nou, dan mag hij wel eens de bed gaan. Het is vast wel hartstikke laat. Hoe laat is het? Nou, uh, kwart voor drie op mijn horloge. Maar ja, op mijn horloge is het altijd kwart voor drie hoor. De geest is pas om drie uur besteld, maar ja, misschien is hij ook een beetje van slag hè. Ik zou voor de zekerheid toch maar opstaan, Ravelli. Nou, uh, nou ben ik hier pas maar een paar uur, hè. Maar zal ja. ik u nou eens wat vertellen? Nou. Ik ben al zo in dit huis gehecht. Ik geloof dat ik best zou willen wonen, baas. Ja. Nou, misschien is dit wel het huis waarin je gaat sterven, Ravelli. Oh. Lu luister, ik heb een idee. Het spook komt pas om drie uur. Dan hebben we nog net de tijd om onszelf te vermommen. Te Vermommen? Ja. We pakken deze twee lakens. Die slaan we over ons hoofd. En dan lijken we ook op een spook. En dan denken we echt een echte spook dat we familie zijn. En dan doet hij ons misschien niks, hè? Hij heeft zijn familie toch al uitgemoord. Ah, leuk idee, baas. Maar toch slaap ik liever nog een uurtje. Nou, kom op, Ravelli. doe dat laken om en ga spoken. Oh, is het een spelletje? Ja, schimmespel. schimmerspel. Hé, hey, hé, hey, hé. Hey. Hey. Zie je dat, baas? Ja? Er ging er zomaar een deur open. Kom op, we gaan eens even kijken wat er achter die deur is. Ravelli, waar ga je nou heen? Ravelli. Waar zit je nou, Ravelli? Het is hier hartstikke donker. Ravelli, kom terug, kerel. Ah, oh, daar ben je. Ik dacht echt een ogenblik dat je me in de steek had gelaten. Nou, kom binnen en doe die deur achter je dicht. Tikkie beschaafder als het kan, ja? Hé, hey, het is net of dat laken je groter maakt, ja hoor. Je bent duidelijk gegroeid. Ravelli, hé, hey, zeg eens wat? Hoe spreekt hij dan tegen het baasje? <middels> voor, jou, voor jou nog altijd meneer. <middels> <middels> en Ravelli, hou op met dat stomme gedoe, zeg. Je speelt een spook, maar je bent er niet echt een. Zeg iets normaals. <middels> Zou ik dat nog een keer mogen horen? Oh, oh, oh, oh. <laughs> ja, net wat ik dacht. Je bent Ravelli helemaal niet. Je bent een bedrieger. Iemand die Ravelli na doet. Uitgerekend Ravelli. Moet je er hartstikke gek voor zijn. Nou voort, maak dat je wegkomt als je leven je lief is. Ik ben al dood. Zie je nou wel? Ja, ja. Wat heb je er nou van als je niet goed op jezelf past? <laughs> Loop maar door zo'n tochtig huis met alleen maar zo'n dun lakensje om. Ik ben een geest! Oké, okay. luister meneer Van der Geest. Gratis advies van Vleiwiel. Ga naar een wasserij en laat je laken wassen en strijken, want het ziet er niet uit. Bro, Wat smerig! Ja, tenzij je geld wil uitsparen natuurlijk hoor. Maar dan zou je moeten trouwen, want dan heb je een vrouw die dat werk allemaal voor je kan doen. Plus koken en de grote schoonmaak. ...van Sir Roderick Braxton. Oh, ja. En aan dat lachje ben je zeker gestorven, hè? Vrijwiel. Vrijwiel je lot is bezegeld. Jij staat op het punt... op te worden... ...met je voorouder. Oh, nee. Als je maar niet denkt dat je mij het gekke huis in krijgt, hè? Oh, nee. Wat? bij je Misschien je tweede hypotheek? Ja, ik ga even kijken wie daar mijn geestelijke onrust op wil verstoren. Als ik straks terugkom, wier. is het jouw beurt om te sterven. Ah, ah, ah, ah. Ja, ja, ja, ja. Je moest je schamen, zeg. Al honderd jaar spook je rond en nog steeds weer het leuk om mensen bang te maken. Ik ga... Dat straat. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ravelli? Ravelli? Maar waar zit je nou toch? Hier ben ik, baas. Vlug, Ravelli, kom hier. Ik heb een hele speciale reden... ...om zo snel mogelijk uit dit huis te komen. Wat is die reden dan, baas? Ik wil niet dat wij samen doodgezien worden. Dus we gaan toch dood, baas? Ja, dan kan ik je net zo goed die 12 dollar terugbetalen die je nog schuldig bent. Ja, dit is nou niet het moment om Piet Luttigheden te bespreken, Ravelli. Trouwens, je bent met die 12 met 13 dollar schuldig. Ja, dat weet ik wel, maar 13? Ik ben bijgelovig. Trouwens, maar zou je nou, nou ineens 12 dollar vandaan moeten halen? Oh, die lagen in de kamer hiernaast, baas. Een heleboel geld trouwens, kijk. Een honderdje, He? hier een duizendje. De hele kamer ligt er vol mee. Laat mij zo'n biljetje zien, Ravelli. Ja, u mag best even kijken, maar we moeten het wel eerlijk terugleggen, hoor. Ravelli... Kijk nou eens, de inkt op dit bankbiljet is nog helemaal nat, zeg. Zal ik jou wat vertellen, hè? Ik denk dat het vals is. Vals? Ravelli, zelfs met een spook is een mens in beter gezelschap. Ah. Luister, ik geloof dus dat dit geld vals is. Er is hier een valse munt aan bezig. Ik ga eens even pols hoogte nemen. Blijf jij zitten, maar je zit en verroer je niet. Mijn maak je die bakbaar. Ik ben de geest van Sir Roderick. Krijgsten is de naam. Ja, aangenaam. Schijnt dat nog uit. Krijgsten is al lang dood. Als hij een beetje handig was tenminste. Want hij heeft het zelf gedaan. Ik ben zijn geest! Is dat tot zo verhanden? Ja! Hoor. Jij bent helden van geest. Ah, dus jij verstaat mij. Luid en duidelijk, over en uit. Hoe is jou Heb jij plotseling je domme ha, ha, ha. Kun jij je mond niet op? -ho -ho? Nee, want ik kom uit weg, mond aan zee. Wat een mop weer hebben is paus. Nou, je wel van hè, van weg. Hartstikke leuk spook, weet je dat? Wat leuker dan die paas van mij, die meneer Flywheel. Die kan alleen maar op de Wat een lol hebben wij samen. Gavelli! Oh Pardon! Ik wist niet dat je bezoek had. Hey paas, hey paas, deze gezellige knaapje zegt dat hij is. Kijk een spook, Ja, kunnen we eindelijk Hamlet spelen? Ik ben de geest van zo Rodrikrijkst. Oh ja? Nou, als jij een geest bent, dan eet ik wel eens een hoed op met ketchup. Oké, Bas, hier is mijn hoed. Ik ga naar de keuken kijken of ze ketchup hebben. Neem de hele fles maar mee. Smeren we het spook ook onder. Ik ben de geest. Krakt. Ja, dat ben ik er weg genoeg van te krijgen, hoor. Dan moet je het ook maar eens een keer bewijzen. Kom op, Ravelli, haal dat laken van zijn hoofd. Oké, okay, baas, ik heb hem vast. Laat, laat me aan! Laat me staan. Kijk nou eens, baas, die we hier hebben, de burgemeester! Hé, hey, schaamt u ja, zich niet? Ja. Een spookhuis, hè? Oh, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mensen hier weghouden en ondertussen op je gemak vals geld drukken, hè? Wat? Handen dan ook. Paas, ik weet niet of je het weet, maar je hebt geen revolver hoor. Nee, hey, je hebt gelijk, Rabelli. Doe je handen maar weer naar beneden, oh, scherp. Ja, ja, heer, als u mij aangeeft... ...zal ik nooit meer over de schande heen komen. Geef u me alsjeblieft nog een kans. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, Wou je ons nog eens bang maken, oh, Als u verder nergens over praat... ...betaal ik u duizend dollar, ja, Pas, ja. dat is een schijntje. Maar ja, we kunnen natuurlijk het grote licht aanlaten. Eh, ben je, rekkere, we pakken gewoon die duizend dollar... ...en als we maar de politie uitleveren, ...krijgen we waarschijnlijk nog eens duizend dollar beloning. Nee, nee, nee, heer, alsjeblieft... niets tegen de politie zeggen, ik u. 2000 dollar. Hoor ik 3000. Oké, uh, ja, oké, okay, okay, 3000 dollar. Ja ja. Verkocht dat smoke. voor 3000 dollar. Oh, oh, u weet niet wat dit voor mij betekent, heren. Hier, kijk, kijk, hier is het chaos. Hartelijk dank. ik Zal dit nooit vergeten, ja. <coughs> Niks ja, te ja. danken burgemeester. Kom oh. ons zo volgende keer gerust nog maar eens bang maken. Oh, ja, hoor. ja, tot ziens, heren. Nogmaals dank, ja. Ja. Oh ja. Ja. ja. Die gekke, baas? 3000 dollar? Ravelli, al hadden we 10.000 dollar gevraagd. Hij hoeft ze maar te drukken. Het is zelfs de vraag of wij iets aan die 3.000 dollar hebben. Als ze ons pakken, gaan we de bak in. Nee, dan deze 5.000, hè, baas? Zo echt als wat? Hoe kom je daar nou weer aan, Ravelli? Van de burgemeester, baas. Van de burgemeester? Ja, baas. Ook gedrukt. Maar dan achterover. <lacht> ...weer geluisterd naar aflevering 20... ...uit het speciaal in 1932... ...voor Groucho en Chico Marx... ...geschreven radiofuihuton... ...advocatenkantoor Flywheel, Suister en Flywheel... ...in de bewerking van Chris van Hoorn. Met Luc Lutz als... Waldorf die Flywheel... ...Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli... ...en Maria Lindes als Miss Dimpel En verder de stemmen van... ...Jaap Stobbe, Jules Royaerts en Allard van der Scheer. Geluiden Jan Zeidel... ...technische realisatie, Tom Prudon... ...en Monique Stam... Productieassistentie Marga Oskamp, regie Hero Müller en redactie Justine Pauw.